Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse stervoetballer Mbappé roept jongeren op om vooral te gaan stemmen. Hij spreekt van een cruciaal moment in de Franse geschiedenis. Bij de Europese verkiezingen van vorig weekend won radicaal rechts in Frankrijk. President Macron riep daarop nieuwe parlementsverkiezingen uit. Mbappé waarschuwt dat extreme partijen op de deur van de macht kloppen en zegt dat jongeren het verschil kunnen maken door te gaan stemmen.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 Slaams Belang zegt in een reactie dat extreem links weigert de democratie te respecteren... en gebruik maakt van geweld en vandalisme. Bij een brand in Normandië in het noordwesten van Frankrijk zijn 70 renpaarden gedood. De brand brak vanmorgen uit in een paardenfokkerij in Bernesk. Het gebouw brandde tot de grond toe af. Een man van 21 die het vuur ontdekte liep brandwonden op aan zijn handen. De tientallen paarden in het complex overleefden het niet. De Franse brandweer doet onderzoek naar de oorzaak, maar gaat niet uit van brandstichting. In Hardingen zijn honderden vertrekkende oerholbezoekers met de auto vastkomen te zitten in de modder. Door de regen was het parkeerterrein bij de veerboot naar Terschelling nauwelijks nog begaanbaar. Met trekkers werden de auto's naar de weg gesleept. Het weer, vanavond is het overal zo goed als droog. Vannacht ligt de temperatuur rond de 11 graden... Morgen in de kustgebieden droog en zonnig, in het binnenland veel stapelwolken en af en toe een bui. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Welkom terug bij Pistol Radio Show 1598. We gaan beginnen na uh, nog een uurtje nieuwwijds muziek hier op je eigen lokale radio. En dat doen we samen met Anne Frederik. En zij uh, heeft een, uh, een, een album opgenomen met allemaal gitaarmuziek. Uh, dus even kijken, dat is allemaal uh, solo-gitaar. Ja, ja, het komt helemaal uit Canada. En van het uh, label van uh, François Couture. Daarna komt Pietro Zolo. Met Fragmented Patterns. En eens even kijken, Ryan Judd. Dat is een goede bekende van ons. Close to Home. En die uh, als laatste nieuweling. Gaan we terug in de tijd. Dan zitten we in 2018 met Maïste Majestica en Jim Ottaway natuurlijk uit Australië en Mark Pincus op piano. En we sluiten af met David Wright en DJ Maas met Walking with Ghost. Nou, als je even langer wacht, dan komen de geesten en de ghost weer tevoorschijn, want het wordt alweer een latertje. David Wright is een van de eigenaren, of de eigenaar, van het label AD Music. Het is een label vol elektronische muziek uit Engeland. En dit is een ambient mix, Walking with Ghost. Peaceful daar vind je dit programma en de playlist terug. Ik wens je veel luisterplezier.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 Thank mm -hmm. you. K. Thank you for listening to Peaceful Radio, where beautiful music can always be heard. Please visit my website at katherink-music.com.